Doe het voor me, doe het laag Het is niet moeilijk voor je, doe het laag. Draag, draag, draag, draag, draag, draag voet, voet, voet, voel het voor me, voel het aan Proeven zou je zoete laag Laag, laag, laag, laag, laag, laag Oh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 je bent zo fanatiek. Tik tik, tik, tik, tik, tik. Fanatiek, tik, tik, tik, tik, tik. Van fanatiek, van hey. fanatiek. Ah, ja. Doe het voor me, doe het laag. Het is niet moeilijk voor je, doe het graag. Daar, traag, trap, traag, trap, trap. Oh jee. Yeah. Voel het voor me, voel het aan. Proeven zal zo je zoete laag. Laugh, laugh, laugh, laugh, laugh, laugh Oh yeah Do it that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 Voor me voel het aan, hoeven zou je zoete lach? Lach, lach, lach, lach, lach, lach. Olé Doe ik het goed, papi, papi, papi, papi, papi, happy, happy, happy, het happy, papi, happy, papi, papi papi, happy, papi, papi, papi, papi, papi,